Michel Koenen met het NOS-journaal. Kermisexploitanten zijn woest dat de veiligheidsregio heeft besloten dat alle kermissen in Midden- en West-Brabant tot 1 november niet mogen doorgaan. Dat is vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen. De Nederlandse Kermisbond is boos dat de veiligheidsregio niet eerst met ze heeft overlegd. En nachtclubs en discotheken zijn teleurgesteld dat ze nog altijd de deuren gesloten moeten houden. De organisatie Nachtbelang stuurt daarom een brief naar premier Rutte als noodkreet. Ook Koninklijke Horeca Nederland vindt het gebrek aan perspectief frustrerend voor de branche. President Trump roept op Twitter op om geen banden meer te kopen van Goodyear, de grootste bandenfabrikant van de VS. De reden is een werknemer van het bedrijf die zegt dat hij geen Make America Great Again petje mag dragen. Goodyear stelt in een reactie dat werknemers gevraagd worden om in werktijd geen steun te betuigen aan politieke partijen of politici. Voetbalbond KNVB hoopt dat de Oranje Internationals een uitzondering kunnen krijgen op de quarantainemaatregelen. Volgende maand zijn de eerste wedstrijden in de Nations League. Een speler als Frenkie de Jong van FC Barcelona zou dan eigenlijk tien dagen in zelfisolatie moeten... voordat hij zich kan aansluiten bij het Nederlands Elftal. En de politie in de Vlaamse gemeente Denderleeuw is op zoek naar de mensen die hebben geholpen na een verkeersongeval. In een van de auto's die bij het ongeluk betrokken waren zat een echtpaar met een kind van vijf. Ze werden lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. Daar bleek dat de vrouw en het kind positief waren getest op corona. De Belgische politie wil daarom de mensen die hebben geholpen graag testen om verspreiding van het virus te voorkomen. Het weer nog af en toe regen vannacht. Het koelt amper af tot een graad of 19. In de ochtend trekt de regen via het Noordoosten weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt 26 tot 32 graden. In de middag is de kans op een pittige regen of onweersbui. En vrijdag gevallen er meer buien en wordt de warme lucht weer verdreven. Het wordt nog wel zomerswarm met een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.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 I'm yeah. of Time before we started crashing down, the harder I tried, the more you turn right back around. You know to blame. Sometimes it all just fades away. I guess it's okay. Sometimes you gotta say goodbye, love. them are to restart. Goodbye, love yes. i try sitting up a few times but it's so heavy and i hope so you, you Goodbye, love, Goodbye, love. Sp9. Dit is ZFM. Oh, FM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 Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu dolor.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 Oh, niet ik ging nu naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelf te sluiten.